Na 5 mei nam de overlast volgens Hoes verder toe, toen koffie shops besloten toch wiet te verkopen aan buitenlanders. De burgemeester heeft de koffie shops gevraagd daarmee op te houden. In Egypte zijn drie terreurverdachten opgepakt die van plan waren zelfmoordaanslagen te plegen op de Amerikaanse en Franse ambassades in Cairo, dat meldt het Egyptische Staatspersbureau. Afgelopen weekend waren drie terroristen aangehouden, van wie twee uit Mali kwamen. Ze hadden 10 kilo explosieven in hun bezit.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 Chelsea heeft in Amsterdam de Europa League veroverd ten koste van Benfica... door een doelpunt in blessuretijd van Branislav Ivanovic. Hij kopte raak uit een corner in de 93 e minuut. Het is de eerste keer dat Chelsea de beker wint. Chelsea nam de leiding in de tweede helft door een doelpunt van Fernando Torres. Tien minuten later kwam Benfica op gelijke hoogte door een penalty van Cardoso. De Servier Ivanovic bezorgde Chelsea een jaar na de winst in de Champions League... dus een nieuwe Europese hoofdprijs. Het weer droog, het koelt af tot een graad of zeven vannacht. Overdag eerst nog wat zon in het noorden, maar in de loop van de dag op steeds meer plaatsen regen. En dan wordt een graad of vijftien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Een paar jaar geleden stapte ik een café binnen uh, aan een Amsterdamse gracht. En binnen trof ik een tot in de puntjes verzorgd jaren '70 interieur aan. Perfect vergeelde foto's... zoals we die nu met Instagram op de iPhone proberen na te bootsen. Ingelijste posters van Johan Cruijff als 18-jarige voetballer. In het inmiddels weer hippe Adidas trainingsjack. Emaille borden met oude reclameleuzen. Zoals nu te zien in de hitserie Madman. Hier was goed over nagedacht... Ik sprak bij de barman mijn bewondering uit... voor die zorgvuldig bij elkaar verzamelde inboedel. Maar het bleek allemaal wat anders in elkaar te steken. Het echtpaar dat ooit de kroeg bezat... was te oud geworden om nog achter de toog te staan... en had jaren geleden van de een op andere dag de zaak gesloten. Ze woonden boven het café... en weigerden de plek waar ze zoveel mooie herinneringen aan bewaarden... van de hand te doen. En iemand anders achter hun bar en zij daarboven wonend... dat was te veel van het goede. Het café bleef dicht. En jarenlang hing hetzelfde briefje op de deur. Niet te huur of te koop. En ondanks tal van overnamepogingen... bleef het café op die prachtige plek aan de gracht gesloten. Totdat het echtpaar overleed, kort na elkaar. Beiden 88 jaar oud. En de nieuwe eigenaar had besloten niets aan het café te veranderen. Ik bleek niet een retro-interieur te zijn binnengelopen. Maar de echte jaren 70. Goedenacht en welkom in Casaluna. Vannacht de gast, een essayist en columnist van NRC Hannesblad. In zijn nieuwste essaybundel probeert hij antwoorden te formuleren... op de vraag hoe het komt dat we zo'n drang hebben naar dat wat was. Waarom verheerlijken we voorbije tijden... en waarom zijn we zo obsessief op zoek naar dat wat echt is en authentiek? Komende week houdt hij zijn boek ten doop... en eh, vannacht heeft hij reeds plaatsgenomen aan het Casaluna Haardvuur. Goedenacht, Arjen van Velen. Goedenacht. Wat vind jij van ons Haardvuur? Ja, ik moest er eventjes om lachen hoor. Het is natuurlijk, uh, mag ik dat vertellen, hoe, hoe het haardvuur hier... Uh... Ver, ja, laten we elke illusie voor, voor onze vaste luisteraars <laughs> maar direct verbreken. Ja, het, is, het is dus een prachtig haardvuur dat uh, geen warmte afgeeft helaas. Want het bestaat uit zo'n uh, flatscreen waar waarschijnlijk een DVD in zit... met een, uh, een loop van een haardvuur dat voor eeuwig uh, brandt. Maar het is dus een flatscreen. Ja. En uh, als je ernaar kijkt, dan ziet het eruit als een echte haardvuur... Zoals uh, je ja, je misschien thuis hebt. Maar uh, het is natuurlijk een... Uh, ja het is, het, is, het is plat. Het is één-dimensionaal. Dimension, één nou, goed, twee misschien. Maar het, het, het haalt we, zou, niet. we zouden nog even het geluid aan kunnen zetten. Dan krijgen we wat, wat geknisper. Of uh, zullen we dat ook maar even achterwege laten? Nou, Ik wil het wel even horen als het ja, makkelijk kan. Kan dat trouwens of niet? <laughs> Bas nu in <laughs> ik hoop, grote paniek kan, uit. Ja. En daarboven ja. hebben we nog... Een, nou goed, ja, We hebben hier natuurlijk... Um, dat is natuurlijk het mooie van de radio. We kunnen wat illusies in stand houden. Um, maar we proberen hier in de toch... op zijn zachtst gezegd enigszins troosteloze... Hilversumse Mediapark hier in het nachtelijk uur... nog wat sfeer te creëren. Um, het is een van de thema's van jouw boek. Is het exemplarisch voor onze tijd? Dit, dit, Zo'n soort haardvuur? Ja, nou, dit spreekt natuurlijk een verlangen uit... naar een echt haardvuur. En ik begrijp dat het om praktische redenen... wat lastig is om het hier te om hier uh, de boeren in de fik te steken. Maar het verlangen is wel tekenend. Dus ik denk dat we zo omringd zijn door schermen... en door we leven in de tijd van, uh, van het virtuele. En dan is het verlangen naar, een echt, naar het echte natuurlijk enorm groot. Dat is een soort tegenreactie. Mensen willen het liefst een echt haardvuur. En ja. eigenlijk zo'n scherm maakt zijn ruimte eerder... Uh, het wijst er eerder op dat ze, hoe het had kunnen zijn... Stel je nou eens voor dat hier een echt haardvuur was... en dat het echt knetterdenk en dat je daar een stuk hout in kon leggen. Dat zou leuk zijn. Dat zou toch mooi zijn. En dat verlangen is juist groot in een wereld die gedomineerd wordt... door het virtuele, door schermen en door nepheid eigenlijk. Jij gebruikt in jouw boek, dat woord komt een paar keer terug... het woord werkelijkheidswee. Ja. Is dat je eigen woord? Ja, volgens mij bestaat dat woord niet in het woordenboek... Het is dus een soort combinatie van een heimwee naar de werkelijkheid. Uh -huh. Als ik zo'n scherm zie, zo'n scherm van een haardvuur... dan krijg ik heimwee naar het echte haardvuur. En dat gevoel van werkelijkheidswee, heimwee naar het echte... dat, dat is wel iets wat je uh, ja, vaker ziet in de, deze tijd. Kijk, de andere optie was natuurlijk dat we hier helemaal... Helemaal niets aan hadden gedaan en dan hadden we in het, nou ja, dan, dan, dan was het louter systeemplafond geweest. Ja, het, dat is naast. Is dat, dat, dat is het alternatief. Ja, dit is een soort Ik uh, oplossing Ik, bedoel, ja. ik ben er blij, blij dat ik hier nu een, een haardvuur heb en het voelt ook wel stiekem toch iets warmer dan als het helemaal kaal was geweest hier. Uh, en tegelijk, wat ik zeg, als je een haardvuur ziet, dan krijg je meteen soort verlangen naar die naar dat echte vuur en naar een uh -huh. kampvuur waar je liedjes rond kunt zingen. Diep in de nacht. En dan weet je dat het scherm is niet alles. Uh. Maar ik begrijp het wel. En het is het is het is ook het is beter dan niets. Daar heb je gelijk in. Je vergeeft het ons. Ja, ik, ik heb weinig keuzes, vrees ik. Arjen van Velen is 33 jaar oud en hij werkt als redacteur en columnist bij NRC Next en NRC Handelsblad. Hij studeerde klassieke talen en journalistiek in Leiden... en won de Jan Hanlo Essayprijs. In 2010 debuteerde hij met het veel geprezen over rusteloosheid. Hij schreef essays en reisreportages voor literaire tijdschriften... als Tirade, Revisor en De Gids. Um, en komende dinsdag verschijnt bij uitgeverij Atlas zijn nieuwe boek... met de titel En hier een plaatje van een kat. Daar zo uitgebreid meer over... En wilt u nou meer informatie over Casaluna... dan kunt u gaan naar www.radio1.nl Casaluna. En wilt u zich met ons bemoeien, dan mag dat ook. Via Twitter, Facebook. En u kunt ons een e-mail sturen op casaluna.ncv.nl. Wellicht uh, nou, kunnen, kunnen de luisteraars zich dan ook bemoeien... met de sfeer hier binnen of iets wat jij uh, te bergen gaat brengen. Uh, Arjen, we willen jou vragen om, om uh, aan de hand van een aantal fragmenten... uit je nieuwe bundel... Nou, laat ik zeggen, wat zout te strooien in de, in de open wonden van onze tijd. Um, je hebt een fragment klaar liggen, volgens mij. Ja, er ligt hier een fragment uh, uit een verhaal over uh, eigenlijk de vraag... waarom er apps bestaan, uh, foto, fotografie-apps... die een soort imitatie zijn van de oude Polaroids. Ik heb er ook eentje op mijn iPhone en ik maak er heel veel foto's mee... en eigenlijk slaat het nergens op. Um, misschien lijkt het een beetje op, op, op dat retro café wat dus wel echt bleek te zijn, maar... Je hebt ook retro-fotografie-apps. Mijn camera lijkt wel kapot. Hij fotografeert trager dan nodig... en het eindresultaat is slechter. Waarom gebruik ik die applicatie dan? Ik lieg niet als ik schrijf dat ik er in een jaar tijd... ongeveer 2000 foto's mee heb gemaakt. En ik weet dat ik niet de enige ben... In 2012 kocht Facebook voor een miljard dollar de dienst Instagram. Een service waarmee miljoenen mensen expres verouderde foto's maken en deze delen. Dat iedereen het doet vergroot alleen maar het raadsel. We moeten er rekening mee houden dat niet alleen onze camera stuk is, maar ook wij zelf diep van binnen. Um, heb... Denk je dat er, of zou je een poging kunnen wagen, het raadsel te verklaren waarom we zo'n behoefte hebben aan dat wat was? Ja, nou, ik heb er echt lang over nagedacht. Vooral omdat ik die app zelf gebruik en ik maak heel veel foto's. En je moet je voorstellen dat je dan een foto maakt met een digitale camera. Dat is een gigantische uh, revolutie zit er in zo'n zo camera. En wat doet die app? Die vraagt tijd voordat die foto ontwikkelt op je scherm. Dus het duurt eventjes voordat die foto op het scherm verschijnt. Net zoals met een oude Polaroid. Super onhandig. Het kost heel veel tijd. Het eindresultaat ziet er ook niet uit... want er zitten allemaal van die rare filters overheen... met lichtvlekken en krasjes. En... Kortom, het is een ontzettend onhandige app... en ik gebruik hem, denk ik, omdat het eindresultaat... meteen een soort gewicht heeft. Omdat het eruit ziet als een oude foto die in mijn oude fotoalbum zit... Het heeft meteen een soort historische waarde. Terwijl het gewoon een foto is van uh, een pak hagelslag, bij wijze van spreken. En dat ziet eruit alsof het een soort uh, historische kracht heeft. Een betekenis heeft. En dat, dat betekenisvolle, dat, dat zoeken we natuurlijk. En we hebben niet altijd geduld om te wachten tot een foto... na tientallen jaren begint te vergelen en op gaat krullen. En er herinneringen aan vastkleven. Dus met zo'n app heb je dat in één keer, pats. Maar je, je beschrijft dus dat... He, de, de, de, het, het lijkt een beetje kapot te zijn, de app die je beschrijft. Maar ook wij zelf zijn dus enigszins uh, gemankeerd. Maar toch doe je het zelf ook. Ja, nou ja, goed. Niets menselijks is mij vreemd. En ik probeer juist te zoeken naar die, die rare uh, gewoontes van mezelf, maar ook van deze tijd. En ik, of is dit, dit participerende journalist? <lacht> nee, nee, dit is echt begonnen, het hele boek eigenlijk. Begin ik bij dingen die ik zelf tegenkom en die me verbazen. En, de vraag, waarom doe ik dit eigenlijk? Dat is een heel gezonde vraag, lijkt me. En in dit geval is dat toch echt... Uh, dat, dat het rare verlangen naar, naar betekenis... Uh, maar is dat iets van nu, denk je? Of hunkert elke generatie naar iets wat... Ja, huis? elke generatie op zijn eigen manier. En Ik denk dat uh, deze tijd heeft natuurlijk... Uh, ja, een van de kenmerkende zaken van deze tijd... is dat het leven om ons heen virtu virtueel... Wordt, dat het ja. alles een scherm wordt, dat alles uh, gemediatiseerd uh, wordt. En, zou, en kan je nu al daarover zeggen: is, is, dat een, is dat een wezenlijke verandering? dan toen we van de handgeschreven boeken naar de boekdrukkunst gingen, bijvoorbeeld? Of, kan, of is het de volgende Nou, daar moeten we nog duiden. even 500 jaar op wachten, denk ik. Ik denk dat, uh, dat er grote revoluties uh, gaande zijn, maar ja, moet ook niet overdrijven. Kijk, de tijd waarin je zelf leeft, vind je altijd het meest spannende en revolutionair. Mm -hmm. Maar ik denk dat, uh, nou, noem eens wat, de mensen die uh, voor het eerst uh, een vliegtuig zagen vliegen... Dat, dat die, hebben, die hebben grotere uh, revoluties meegemaakt dan wij nu. Maar wat, wat blijft is dat er een iets raars optreedt... waardoor we ja, eigenlijk allemaal in de media leven. Dat is misschien een beetje abstract, maar het concreet geval is natuurlijk die Google Classes... Die, die, die brillen die we zo meteen allemaal op hebben. Denk je dat? Ja ik, ja, ik zou het zelf niet zo snel opzetten, zo'n bril. Ik heb al een hele goede bril waar ik tevreden mee ben. Ja, je hebt een goede bril. Ja, ja. dank je. En uh, er zitten geen, uh, geen gadgets in. Maar uh, niet iedereen zal zo'n bril opzetten. Het zal nog wel een tijd duren. Maar het is wel een teken aan de wand. Dat het idee dat je voortdurend in een schermwereld uh, ja. leeft... In een beeldschermwereld, dat neemt toe. En ja, een scherm is ook maar een scherm, Wat je, hoe, hoe cool het ook is soms. Maar het blijft iets plat. Precies, en dat platte, je hebt toch de, de uitspraak... laat me je zien en ik weet wie je bent. Stel nou dat we op een gegeven moment iedereen... je gaat niet aan iemand vragen, mag ik even in je e-reader bladeren? Dat is, dat is veel minder romantisch natuurlijk. Ja, ja nee, kijk, het, het, het, digitaal heeft je andere voordelen. Je hebt allerlei boekenclubs online. Je hebt allerlei uh, recensiesites waar iedereen vertelt over ja. zijn leeservaringen. Uh, Goodreads, dat is fantastisch. En is er ook ja. niet iets in het, in, het, uh, in het tempo dat verandering elkaar opvolgen? Want ik, was, ik dacht, toen ik jouw essays aan het lezen, was... onlangs, of niet zo lang geleden, was ik in Parijs... en had ik een soort schokkende ervaring. Ik, ik, ik moest een pen kopen. Nou, dat is een behoorlijke triviale gebeurtenis. En toen vond ik een mooi winkeltje met allerhande papier en schrijfwaren. Papeterie stond er geloof ik op de gevel. En toen ik daar binnenkwam, waren er twee jonge Amerikaanse toeristen... behangen met allerlei uh, laatste modellen iPods en pads. En die liepen in datzelfde winkeltje rond alsof, alsof ze in een soort museumpje waren. Ja, terwijl ik daar ja. iets moest kopen en voelde ik me opeens hopeloos ouderwets. Is dat iets, want als ik jouw SS lees, volgens mij ook iets wat jij moet herkennen, of niet? Ja, nou ja, soms gaat de tijd inderdaad te snel. Maar het grappige is ook dat je een soort tegenbeweging krijgt. Hè? Net zoals met, die, met de fotografie, alles wordt digitaal. En tegelijk als dat, als dat gebeurt, zie je de opkomst van oude Polaroids. Ja. Uh, die oude Polaroids films die nu op marktplaats voor uh, flinke bedragen worden verhandeld. En dat zie je ook met boeken. Uh, met, met, met papier. Ik bedoel, er is, uh, je zou zeggen, waarom he, hebben we überhaupt nog boeken? Want het is allemaal zo onhandig en gesjouw. En het neemt kubieke meters in, uh, in je okay. huis, al die boekenkasten. Um, is dat puur nostalgie? Nou, het is wel iets meer. Ik denk dat het um, uh, het fijne van een boek is dat je het kunt aanraken. Dat het geluid maakt. En dat het... Uh, Papier knispert. Mensen, je moet me, mensen niet onderschatten. We hebben vijf zintuigen. en Een digitaal boek, dat bedient uh, je ogen. En dat zit zo'n beetje. Terwijl een, een papieren boek kun je, kun je voelen en kun je, kun je ruiken zelfs. Dus dat is mens is veel uh, ingewikkelder dan, dan op een schermpje past. En uh, ik denk dat, dat, dat er altijd misschien juist nu een verlangen is naar, naar papieren boeken. En dat, dat, dat zie je ook in de winkels, uh, de boekhandels bloeien eigenlijk. De, dat is eigenlijk het gekke, hè? Want je zou zeggen, het is zo onpraktisch, een boek. Het is zo zwaar om, om mee rond te sjouwen. Het is, uh, je kunt het niet meteen hebben als je het wil hebben. Je moet, je, moet een, uh, je moet naar de boekwinkel toe en daar, daar hebben ze het dan niet. En dan moet je wachten... En, het is super onhandig, maar toch willen mensen En dat komt voor een deel omdat het zo, zo prettig... Uh, ja, omdat het niet een abstract virtueel iets is, maar een tastbaar iets. Hmm. En ik, uh, ik denk dat er, dat er juist als tegenreactie steeds meer afkeer is... van die hele abstracte, uh, digitale werkelijkheid. Ja, elke revolutie heeft zijn contra-revolutie. Ik wil aan je vragen om de stap te maken van het papier naar het voedsel. De pasta op het station. Ah, de pasta. Ja. Ja, dat was in de tijd dat ik voor mijn, voor mijn werk nog veel naar uh, Rotterdam, van Amsterdam naar Rotterdam reisde. En dan kwam ik wel eens bij uh, het centraal station bij zo'n pasta-restaurantje. Dat is een van de grote wonderen van, het, van de treinstations die allemaal verbouwd zijn de laatste jaren. Dat er allemaal nieuwe concepten zijn bijgekomen. En, uh, pasta Julia's is daar één van. Wat een raar It Italië. Er is niet eens zonlicht. Het enige licht kwam van halogeenspotjes aan een hemel van grijs gaas... dat trilde als er boven je hoofd een trein binnenreed. Geen families, maar eenlingen zaten hier. Hun hoofden laag boven de bakjes, onrustig etend, uit angst treinen te missen. Niemand senang... Ieder omringd door schichtige vreemden, beschenen door onflatteus licht. En wat een rare keuken! Je slowfood kwam hier in een oogwenk. En werd opgediend door gezichten die alweer naar de volgende gast keken. En wat een rare pasta! Kleefpastij in een Aziatisch bakje met een fragiel plastic vorkje dat bespoten was met zilverglans. Een vorkje dat brak als je te snel at. En wat kon je hier anders doen dan te snel eten? Dus at ik steeds te snel en brandde ik zonder leercurve mijn tong... aan de authentieke ingrediënten van Mama Miracoli. Toch was dit, als je de rest van je essay leest... de meest veervolle plek op het station. Ja, nee, klopt. Dat, dat is het... Dat is het uh... Dat is de reden waarom ik er kom. Hè. Als ja. je op het station he komt, dan heb je die, al die snackbarretjes en de, de, de, de, piet, de pizzeria. en Dat is allemaal weinig. Uh, sommige plekken kun je niet eens zitten als je eten bestelt. Was er iets echt daar bij Julias Paste? Ja, er ja, was één sprankje hoop. Dat, dat zijn die <lacht> potjes van die uh, tinnen bakjes met uh, basilicumplantjes. En die basilicumplantjes, daar mocht je echt van plukken. En die staan gewoon op die tafeltjes. Die staan op de tafeltjes en daar, daar kun je echt blaadjes van plukken. En lekker authentiek plukken. Ja, ja. ja. en dat, dat, dat is uh, ja, het enige echte in een wereld van, van schijn. Ja. Tegelijkertijd zou je hetzelfde kunnen zeggen... als wat wij hier in die studio uh, uit armoede proberen te doen. Uh, we maken er nog wat van ja, en... tussen de TL-balken. Ja, geweldig. Want we kunnen natuurlijk onmogelijk op Amsterdam Centraal... een hele grote, waarachtige... Italiaanse dame met de rest van de familie in een pot laten staan roeren. Ja, ja dat zeg je nu wel, maar waarom zou dat niet kunnen? Dat ja, is wel een goed idee. Ja. Ja, het, is, okay. het, is, het, is, het is natuurlijk een, een zwakte bot dat je zegt: van oké, okay, in een wereld met allemaal vastgoed en, en, en, en, en concepten. En, daar, daar komt dan een pasta-julia's die tenminste nog wel zijn best doet op om goed eten. Maar eigenlijk is dat juist de grootste. De grootste leugen, want die zitten daar. Pretenderen, ik bedoel, ik, echte pasta kook je niet even... door, door wat, wat pasta in een netje even in nee. het kokend water te hangen. Dat, dat, dat werkt zo niet. En uh, ik heb liever dat er een echte uh, Italiaanse familie wordt overgevlogen... en naar het ja. treinstation komt. Heb je hoop dat dat nog gaat gebeuren? Nee, maar ik heb wel hoop dat mensen op een gegeven moment zeggen... Weet je, waarom zit ik eigenlijk te eten in die vijf minuten die ik heb om ja. te, tussen... M mijn overstap. En waarom wacht ik niet even? Kook ik thuis zelf lekker uitgebreid? Of ga ja. ik naar een goed restaurant? 100, 200, maar die vraag met... kan je ook aan jezelf stellen... met jouw jachtige leven en deadlines. Ja, toch? ja, ja. nee, goed. Maar ik... Uh, uh, practice what you preach is niet mijn uh, sterkste kans. <laughs> ja. en, uh, maar het gaat over nep en echt. Hè? Veel ja, essays ja. die je schrijft. En dan kom je natuurlijk ook tot de vraag... wat is nep en echt? Als je één verdieping omhoog gaat op hetzelfde Amsterdam Centraal... dan kom je bij de restauratie eerste klas... Uh, mm -hmm. Dat is een beetje majestueuze ruimte ja, met, ja. met lambrisering en al heel wat ouder dan Julia's pasta. Maar dat is ook gewoon door de mens gemaakt. Het is alleen wat ouder. Is dat dan wel echt? Ja, kijk, kijk alles wat je ziet is echt, uh, daar ga ik in principe van uit. Het is, mm -hmm. het is, geen, uh, het is geen Fata Morgana of zo. Maar kijk, pasta Julia's is een soort keten die overal in het land zit en waar voor een heel, een heel duidelijk ontworpen concept. Het is een soort stramien. Ze bedriegen je beter daar dan bij de... Ja, de koffie dus... in de eerste klas restauratie. Denk ik. Ja, en ik denk ook wel dat er een verschil is. Um, het is. Het is misschien een gradueel verschil. En ik denk, kijk, ook van uh, een café in de Jordaan... Uh, dat er al vijftig uh, jaar zit, kun je zeggen... dat is ook maar een, een formule. Het is ook maar een concept. Zou je pasta Julia's over dertig jaar... zo het precies zo houden een, een, een hip retro dingetje worden? Ja, dan moet, moet je er niets meer aan veranderen nu. Hè? Dan dus moet je het ook echt... Dan uh, <laughs> ja. ja, nee, het dan, dan, dan is het. Uh, ja. Ja. Maar tegelijkertijd leven wij natuurlijk in een land wat volledig gecultiveerd is. We hebben volgens mij is 98% van ons grondoppervlak door de mensen aangelegd. Op een klein stukje duin, en Veluwe na zijn wij geheel ingericht door onszelf. Het is ook nogal, je hebt ook nog maar een land uitgekozen om dit, uh, dit onderzoek te starten, zou je kunnen zeggen. Want alles in dit land is gemaakt door ons. Ja, ja dit, er is een hoop missiewerk te verrichten hier. En uh, zelfs een natuur is nep, Het is allemaal ja. nieuwbouw natuur. Maar ja, nee, het gaat ook niet om, om dat allemaal uh, de mensen mogen best bij pasta julia's blijven eten. Dat doe ik ook. En, uh, maar het is fijn om er af en toe op te letten. Hoe je, hoe, hoe je verhalen worden ja. opge, opgedrongen eigenlijk. En uh, je hoeft niet altijd mee te gaan in het verhaaltje. Soms kun je zeggen, nou, weet je wat, laat maar zitten. Ik, uh, ik kook vanavond zelf. Ja. Tot slot nog een, nog een laatste fragment van, van goed bedrog. De energiedrankjes. Ja, de energiedrankjes. Daar komen ze. Melk komt van koeien. Wijn komt van druiven. Waar komt energiedrank vandaan? Van de marketingafdeling van Red Bull. Het is een verzonnen drankje. Energiedrank bestaat uit cafeïne en flink wat scheppe suiker. Het is koude koffie met kauwgomsmaak. Koffie wordt verkocht als gezellig. Of als even een momentje voor jezelf. Zie bijvoorbeeld de reclame van Douwe Egberts. Schepje voor schepje groeit de overtuiging. Haasten kan de hele dag nog. In koffie zit natuurlijk net zo goed cafeïne maar drink je zittend. Een skydiver drinkt geen lekker bakkie pleur voor hij springt. Ik uh, sprak ooit een reclameman die zei... we willen allemaal bedroog worden. Toen deed ik nog een poging door te zeggen ik niet. Toen <laughs> zei hij, jij, jij ook. dat kwamen we even niet uit. Um, denk jij, wat denk je? Willen we bedroog worden? Zit er iets aangenaams in bedroog worden? Absoluut. Ja, nee, Ik denk dat het een van de grootste... Opdracht is voor een mens om zichzelf goed te bedriegen. Maar dat vind ik juist het leuke. Ik ben ook helemaal niet tegen bedrog. Ik ben voor bedrog dat je jezelf uh, in gang zet. Dus niet jezelf laten bedriegen door, door marketing. Niet daarin meegaan, blindelings. Maar gewoon zelf mooie mythen mooie verzinnen. Mooie verhalen. En uh, nou ja, dat, dat is iets wat uh, gelukkig ook heel veel gebeurt. En... Uh, uh, bedrog is, is eigenlijk fantastisch. Alleen ik wil het graag uh, een beetje in mijn eigen hand houden. En ik wil niet overgeleverd worden aan uh, marketingmachines... die mij uh, naar, de, naar de McDonald's sturen zonder dat ik het zelf doorheb. Misschien is dat naïef. We gaan eens even luisteren naar een, uh, een plaat die je hebt meegenomen... van een artiest die we toch niet kunnen scharen in het rijtje. Marketing, trucs, maar volgens mij in de categorie zeer waarachtig. Guilty and the Guilty a size, the lonesome organ, grander cries, the silver saxophones say, I should refuse you.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 U luisterde naar Bob Dylan, I Want You. Meegenomen door mijn gast Arjen van Velen, Essayist en columnist bij NRC Handelsblad en NRC Next. En aanstaande dins, dinsdag houdt hij zijn nieuwste essaybundel... ten doop met als titel en hier een plaatje van een kat. Radio 1, Casa Luna. Nathan Vecht. Arjen van Velen, uit wat voor nest kom jij? Uit een heel groot nest. Een groot nest, ja. Ik heb, uh, ben inmiddels uit zeven kinderen. Zegt dat iets? Nou, dat kan, ja. nog, van, <laughs> kan nog van alles zeggen. Um, in deze tijd zegt het meestal een, een, dat er een religie in het spel is? Of was dat niet? Bijna? Ja, nee, dat is een goede, goede gok inderdaad. Uh, mijn, uh, mijn ouders zijn uh, gelovig, orthodox gelovig zelfs. En uh, ja, er horen inderdaad grote gezinnen bij. Dus dat, wat, is, uh, wat betekent orthodox gelovig? Ja, de, voor de kenners. Ze zijn van de gereformeerd vrijgemaakte kerk. Dus dat is een, uh, ja, een van de vele stromingen die je binnen die uh, gereformeerde kerk hebt. En dat is een, ja, gisteren Unie-achtig... Uh, uh, daar moet je een beetje aan denken. Mm -hmm. En, en ben, jij, ben jij nog van de kerk, of heb je die verlaten? Nee, ik, ik heb die uh, ik heb me inderdaad uh, uitgeschreven daar. En, uh, dus ik kon daar niet meer, maar... Uh, en de andere zes broers en zussen en ouders? Die nog wel, ja. Allemaal? Ja, voor zover ik weet wel. Ik, ik controleer dat niet. Maar, maar ik weet wel, mijn, mijn jongere broertjes, bijvoorbeeld de dominee... Die, uh, die preekt in diezelfde kerk. En uh, ja. Heeft het je de liefde voor het woord en de taal bijgebracht, of niet? Ja, nou, voor een deel denk ik wel. Het is natuurlijk, zeker de hele protestantse kerk... is heel erg op tekst gericht. En uh, de katholieken zijn weer van de plaatjes. En... Uh, ja dat... Goeie <laughs> Goeie ja. ja, dat is een goede samenvatting. Dus, dus ik, ik, ik hou wel van tekst. Ja. Maar dat wordt een beetje. Ik weet niet of het daardoor komt hoor. Ik hou ook van plaatjes namelijk. Ja. Um, zit ze dan ook in een soort roeping in jou op een heel andere manier om een soort uh, ja, dominee, zo wat? zware term, maar. Om iets te verkondigen? Nou, nee. Nee, want, nee? nee ik heb juist. Ik ben eigenlijk weggegaan juist omdat mensen uh, uh, dingen verkondigen. waarvan ik dacht dat dat is niet mijn uh, cup of tea um, En sowieso vind ik niet dat je mensen moet vertellen hoe ze moeten leven. Maar zit er niet ergens in je essay-bundel. Een, een waarschuwing aan de mensheid? Pas toch op voor al het bedrog en leugen en oppervlakkigheid. die jou uh, wordt verspreid? Ja, ja, dat zit er ook wel in. Maar dat is een misschien. beetje. Uh, of ben je nog in denial van je. Misschien wel, hè? Misschien missie. dat zou heel goed kunnen dat ik. <laughs> stik hem. Uh, ja dat ik een nieuwe kerk aan het oprichten ben. Maar... Wat voor kerk zou dat zijn dan? Nou, als het, als het aan mij ligt, gewoon een kerk waarin je helemaal niets hoeft... alleen, alleen maar goede, goede moppen vertelt en de, elkaar goede verhalen vertelt... die als een soort vervanging kunnen zijn voor al die uh, onzin... die van alle kanten op ons afkomt. En ja, wat is een vervanging nodig als je de kerk verlaat... en in, in, in de wereld terechtkomt van, nou ja, zoals jij beschrijft... Red Bull, Julia's pasta en... Uh... Andere trots, ja, Heb, ja. Heb jij vervanging nodig? Nou, niet per se vervanging van een religie. Maar daar wordt heel veel over gezegd. Van mensen hebben altijd behoefte aan, aan zingeving. Dat is denk ik ook al zo. Mensen hebben behoefte aan mooie verhalen. En aan een beetje aankleding. Net zoals je huis... Uh, een kamerplant nodig heeft, of in ieder geval een, een kunstwerk aan de muur... iets van aankleding. En hier is er ja. ook een open haard die, die warmte afgeeft, als je goed kijkt. Ik dacht, ik begin er even <laughs> niet over met. Dus dat, dat is een natuurlijke behoefte. En dat kan, dat kan ook met mooie, ik noem dat mooie luchtspiegelingen. Je hebt die, je hebt die, neem nou zo'n zo straatkunstenaar die met stoep krijt op straat... een heel mooie illusietekens, hè? Zo of zo'n uh, tromplui, uh, zo heet het geloof ik... op de muren van, uh, van gebouwen waarbij je opeens... Uh, of die, die kunst, kunstwerken van uh, Banksy op, op, op muren... en dat, dat geeft, dat voegt iets toe. Dat is ook bedrog, maar het is wel mooi bedrog. En waar, dat zegt ook, dat wil niks van je. Dat wil alleen dat je, dat je het mooi vindt en dat je eventjes bent... Uh, uh, ja, het is verstrooiing. Maar, ja. ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Je boek is geboren in de, in de krant in NRC Next. Uh, ge, eigenlijk uit een soort serie die moderne mythe werd genoemd. Is dat, is dat het? De, de, de het substituut voor religie? Nieuwe mythe maken? Ja, nou, het mooie van het, woor, het woord mythe... Uh, je hebt natuurlijk de, de, de klassieke Griekse mythe... en het is de betekenis van mythe als een soort uh, ja, een verhaal... om de, de werkelijkheid zin te geven... Van, de bliksem slaat in. Je had geen idee waar het vandaan kwam. Dus je verzint een verhaal over de god Suis, die, uh, die boos is. En dan heeft die bliksem opeens betekenis. En dan snap je, oh, het is Suis die boos is. Um, dat is een mooie vorm van mythe. Je hebt ook het woord mythe als fabeltje, bedrog. Marketingmythe. Dat is een lelijke mythe. En je moet een beetje zorgen dat je die, die lelijke mythe, die marketingmythe kwijtraakt. Zijn dat je de mooie mythe... De fabeltjes die we elkaar vertellen om het leven een beetje ja, aan te kleden, die moet je koesteren en dan moet je zelfs nieuwe verhalen voor verzinnen. En hoe heb je in dit kader eigenlijk gekeken naar de hele Koningstoestand? Ja, die, dat zou je kunnen zeggen. Uh, dat kan natuurlijk collectief uh, bedrog zijn dat een heel lands uh, oranje pakje aantrekt en, uh, en een nieuwe koning aanbidt. Maar het is natuurlijk ook een. Uh, stel je eens voor dat dat, dat er niet was. Dus dat elke dag in Nederland hetzelfde zou zijn... dat we elke dag naar ons werk zouden gaan... en dat er nooit een dag was dat we allemaal collectief gek deden... dat zou ik saaier vinden. Het is toch ook een soort poging om wat warmte onder het systeemplafond te brengen? Maar dan op een... ja, ja, het, is, het, is, een, uh, het is, wijze. is een beetje kitscherig en nee. het is volkomen ouderwets. Maar het kan geen kwaad, voor zover ik weet. Zou je nog één stukje willen voorlezen? Ja, dan lees ik een stukje voor over de geweldige wereld waar we in leven ga ik even preken. Ons grootste probleem is dat we geen grote problemen kennen. We leven in de best denkbare aller werelden. We wonen in een van de rijkste stukjes land ter wereld... op het rijkste moment in de wereldgeschiedenis. We behoren tot de 1% bevoorrechten van de 1% uitverkorenen. Ja, waarom ik je wilde vragen om dit, om dit eens even te laten horen... Um, het thema, denken aan iemand die we eerder te gast hebben uh, gehad hier. Rutger Brechtman, 24 jaar oud, historicus. En die heeft een kloek boek geschreven getiteld... De geschiedenis van de vooruitgang. Hij beschrijft erin dat het communisme, kapitalisme, de ismes... niet meer zo goed werken en we op zoek moeten naar een nieuwe utopie. Um, jouw hoofdredacteur, voormalig hoofdredacteur bij NRC Next, Rob Wijnberg... Ook nog in de twintig, als ik het goed heb. Kritiek heeft hij op de hysterische en oppervlakkige media. en de, ja, de pleidooi voor de inhoud en de diepgang. Nou kom jij. Toch ook enigszins zie ik jou als een onderdeel van deze... jonge, intellectuele duiders. Uh, en jij legt er dus weliswaar met een knipoog bloot... en wat voor onnozelheden de huidige maatschappij uh, aan elkaar hangt. En tegelijkertijd zeggen jullie allemaal... wat je nu ook voordraagt dat we in een tijd leven waarin het eigenlijk beter gaat dan ooit. En... Het lijkt me ook wel lastig. Zijn jullie, als, of nee, laat ik het gewoon aan jou vragen... ben je als essayist, columnist, niet gewoon in de verkeerde tijd geboren? Zou je niet over een echte revolutie willen schrijven... in plaats van plastic pasta op een station? Nou ja, dit, ik kan natuurlijk zo naar een ander land toe gaan... waar het minder uh, gezellig is. Dat, dat heb ik ook wel eens gedaan, en heb ik ook wel eens over geschreven. Maar... Mm. Dus de verkeerde tijd, weer de verkeerde plaats. Ik denk dat, dat we nu echt uh, in Nederland leven... in een soort uh, uh, openluchtmuseum... Uh, met, uh, met louter uh, loterijwinnaars, zoals wij ze geformuleerd... dus het is een toptijd om te zijn. Maar het interessante is, juist als een, mens, als een mens al zijn behoefte heeft vervuld... als hij geld heeft, enzovoort, een dak boven zijn hoofd... dan gaat hij nadenken over andere dingen, over, uh, over zingeving. Dus in die zin, als je in een heel arm land leeft... dan ben je bezig met uh, hoe kom ik uh, aan eten. En uh, wij zijn bezig met, met uh, hoe... Uh, Vallen we af... Vallen we af of ja. hoe uh, kom ik in balans met mezelf? En dat zijn heel andere vragen. Maar minstens zo interessant, vind ik hoor. So. Ja. Nou ja, want wat me opvalt als ik je essays lees. Je beschrijft eigenlijk de zin, maar voornamelijk zinloosheid. van de rariteiten rond Facebook en het gejaagde stadsleven, energiedranken. En je hebt het net over misschien niet de verkeerde tijd, maar de verkeerde plaats. Ik denk dan ook, nou, je kan ook lekker in Drenthe gaan wonen, Arjen. Ga je. Je eigen eten verbouwen, een huisje, alles is echt ja. geen, geen gejaagdheid, geen Facebook driften, energiedranken niet nodig. Maar dat doe je niet. Nee, maar daar heb je me. Ja, misschien moet ik het proberen. En dan, uh, dan neem ik dat haardvuur mee. Kan je een echt haardvuur ik kan maken. Kan ik een echt haardvuur maken. Het kan ja. wel. Ja, het kan wel. Het ligt, uh, het ligt voor het grijpen. Maar ik heb al heel grote moeite om mijn eigen kamerplanten in leven te houden. Dus wat dat betreft uh, een boerderij beginnen is wat veel gevraagd. Maar ja, je hebt een mooie voorbeeld in de geschiedenis van uh, leefgemeenschappen, waar alles uh, waar iedereen zijn eigen eten verbouwde. En uh, yeah, why not? Nee, maar waarom ik op kwam is dat ook omdat um, de, je andere twee schrijvende collega's die ik aanhaalde, verbazen ze zich ook met een soort meewarigheid over wat er nu in hun directe omgeving aan de hand is. Um, maar je kan ook de keuze maken, ik kijk de andere kant op... of ik ga iets, iets maken en me er niet mee, mee bezighouden. Of, of nou laat ik het zo zeggen. Waardoor ik op, ook op kwam is... Um, Italiaanse schrijver Alessandro Barrico heeft dat... en jouw collega essay schrijver heeft het boek De Barbaren <laughs> ja. geschreven. Waarin die, als je het heel eenvoudig samenvat, zegt maak je nou niet zo druk... over wat er niet deugt, maar geef door wat, wat je van belang acht... Ja, nee, ik heb het boek gelezen. Het is een prachtig boek. Uh, waarin hij ook als een van de weinigen niet per se loopt te zeiken over moderne fenomenen als Google. Maar gezegd van: uh, neem het goede mee en, uh, en uh, geniet ervan. Maar ik ben het voor een groot deel met hem eens. Bedoel, wat, ik, wat zou voor, ja. jou, wat zijn voor jou in deze tijd, waar jij op bijzonder geestige en eloquente wijze de rariteiten eruit filtert, wat, wat zit er aan de andere kant? Wat is voor jou van waarde of wat, wat zou jij doorgeven als je een als je iets mocht kiezen. Van deze tijd? Nou, ik, wat ik geweldig vind... Zijn, zijn sommige memes op internet... van die kleine... hypes, virussen... die rondgaan met, met een, met een, met een prachtidee. idee. Uh, de kattenplaatjes bijvoorbeeld. Dat is ooit... Uh, en dan de kattenplaatjes met fotobijschriften. Die heel erg grappig kunnen zijn. En dat is ooit begonnen in een of hoekje... Een rare hoek van het internet. En dat is uitgegroeid tot zo'n gigantisch fenomeen. En wat zelfbedacht is, grappig is. En, uh, Want kan je een voorbeeld geven van, van die plaatjes? Ja, nee, je, je hebt op 4chan, dat, dat, dat obscure kanaal... met een, een soort zo raar kraakpand van het internet. Uh, ja, daar heb, je, daar heb je al die... Er is een heel kattenpantheon, een soort Griekse mythologie ontstaan... Van, met, waarin alle katten een functie hebben zoals de Griekse goden dat hadden. Uh, daar, is, daar is een eigen taal ontstaan uh, door, door gebruikers die elkaar totaal niet kennen... maar die samen een soort rare kattentaal hebben bedacht. <lacht> uh, en uh, die, die, die, die kattentaal hebben ze gebruikt om, om de, de Koran in te vertalen en de Bijbel. En ze hebben allerlei fantastische verhalen bedacht rond al die katten. En dat is niet commercieel, het is niet, er zit geen echte ideologie achter. Het is een... Het is een een soort zelfverzonnen godsdienst zonder de vervelende kantjes van godsdienst. En het is ook nog eens om te lachen. Dus nou dat is perfect. Dat, dat, dat, daar, daar hou ik wel van. Dat is een mini-mythe, zou je kunnen zeggen. Ja, ja het, het is een mi mini-mythe ja, ja. uh, waar je een hoop lol aan kunt beleven. En die geen, geen vlieg kwaad doet. Die ja. geen, uh, geen, uh, het is alleen maar om te lachen. Dus dan komen we toch uit in jouw kerk... waar er goede verhalen worden verteld en af en toe een beetje gelachen. Het is niet, niet zo'n vervelende kerk dus. Nee, het nee, ja. is een perfecte kerk. Toegang gratis. Um, ja. ik, ik heb door je, je werk wat heen en weer gelezen, wat, wat uiterst vermakelijk was. Ik kwam, op een, um, ik kwam op iets wat je hebt geschreven over stoïcisme. Um, nou goed, wat, wat helderder verteld. Je bent op vakantie op een Griekse eiland en je denkt na over... Ik moet alles uit mijn leven halen. En overal gaan de bananenboten bungee jumpen en booze cruises. Wat moet ik nou? En dan haal je de Griek Zeno aan, de stichter van het Zoïsisme. En je schrijft: hij was een zakenman die op zijn dertigste door schipbreuk in Athene landde. Daar leerde hij dat je je niet druk moet maken om de dingen die onbelangrijk zijn. en die je niet zelf in de hand hebt: je imago, je carrière, je dood. Zeno was nogal zen, schrijf je. Um, en. Je haalt later ook Seneca aan. Uh, en daar Van hem hoef je niet de bananenboot op, maar de ziel moet op vakantie. En Dan heb je iets duurzamers uh, te pakken uiteindelijk. Tot slot, heb jij nou met dit boek um, over toch een aantal geestige... maar behoorlijk onbelangrijke zaken... Um, heb jij ons gewaarschuwd waar wij niet aan ten prooi moeten vallen? Of was het toch iets waar je zelf ook vatbaar voor bent? Ja, alles wat ik beschrijf, daar, daar leid ik zelf ook onder. Dus altijd, uh, ik ben zelf besmet door de ziekte die ik beschrijf. Maar nee, ik wil het totaal niet waarschuwen. Mensen moeten lekker doen waar ze zelf uh, zin in hebben. En uh, vooral uh, energiedrank drinken als ze daar zin in hebben. En uh, naar de Julia's pasta gaan. Dat is allemaal prima. Um, ik ga nog één ding tot de luisteraar zeggen, daar ben ik nog even bij terug. Wij gaan uh, na het hoorspel van de NTR, luisteraar... en het nieuws gaan wij um, een uur verder. En dan met u aan het woord. En wat we aan u willen vragen is... naar wat verlangt u dat er niet meer is? Verdwenen kledingmerken kwijtgeraakt, speelgoed failliet gegaan tijdschrift. Misschien wel een radioprogramma dat wordt opgeheven. Um, en of u vindt de Twix helemaal niet meer lekker sinds die raeder heet. Is uw stamkroeg hopeloos gerestyled? Wat is er uit de schappen gehaald? Uit uw straatbeeld verdwenen. Waar verlangt u hevig naar terug? We gaan ons opmaken voor een... Uur Nostalgie. Um, en u kunt ons bellen op 0800 1121. Dat is een gratis nummer. En de lijnen staan reeds open. Uh, Arjen van Velen, ik wil je danken... Um, voor je toch wel onbekommerde, vrolijke kerk... die je hier uh, bij ons hebt neergezet. Um, en tot slot nog dat haardvuur. Moeten we hier toch maar eens een poging gaan wagen... om, om een echte open haard hier in, in het... Uh, in heel veel te planten of niet? Ja, ik zou het gewoon proberen. En in het ergste geval gaan hier de sprinklers aan. Dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Toch nog een poging wagen. Ja. Uh, jouw boek um, ligt vanaf zaterdag in de winkel. essay uh, bundel met de titel. En hier een plaatje van een kat. Aanstaande dinsdag is de presentatie. Um, van vier tot zes in het nieuwe NRC-gebouw in Trokin. De mensen mogen komen. Hè? Zeker. Misschien wordt het wel een, een nieuwe facebook Y Yolo ja. De te ja, uit de hand gelopen Facebook. -face. Dat zit daar weer een nieuwe essaybundel in. Ik wil je danken voor je komst. Graag gedaan. Heel veel succes en veel plezier dinsdag. En uh, wij luisteraars zijn terug. Zometeen. Na het horspel van de NTR en het nieuws. Tot zometeen.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 Zien wel en wat mag ze niet bij het opsporen van criminelenkorps? In punten... Wil zelfs gelaten. Aflevering 33. Maastricht. Ah, morgen, William. Ja. Hoewel, morgen? Uh, nog nieuws, Helga? Je bent door een aantal mensen gebeld. Een belde zelfs twee keer. Een vrouw. Een vrouw? Een Eddy Lagarde. Eddie Lagarde. Die vrouw was de spin in het web van de georganiseerde misdaad. Ze was lid van de directie en waarschijnlijk de directeur. Als ze weer belt, dan ben ik er niet. Dat helpt niet bij iedereen. Binnen zitten twee heren op je te wachten. Haar contacten met Trompenberg zouden nog een rol gaan spelen in ons onderzoek. Maar dat gebeurde pas later. Trompenberg en ik moesten elkaar eerst nog ontmoeten. Ah, heren, ben je daar? Je secretaresse was zo vriendelijk ons koffie te brengen. Al twee keer. Maar met niets erbij, zie ik. Het is nog vroeg, William. Ik neem wel iets, als jullie me niet veilig nemen. Eerlijk gezegd komen jullie... Hoe zeg ik dat? Nou, zeg het maar ronduit. Nou, komen jullie niet helemaal gelegen? Dat is dan toevallig. Je spreekt in raadsels, Willem. Wij gaan op zoek naar iemand anders. Van iemand anders? Waarom? Je bent er nooit. En je neemt de telefoon niet op. Oh, maar dat probleem is nu uit de wereld. Ik heb een mobiel. Kijk, zie je? Vanaf nu ben ik altijd bereikbaar... Sorry, old chap. Maar we geloven er niet meer in. We gaan. Ik zou voorzichtig doen. Met de whisky. Koffie, nee, dank je. Houd bij deze lumpia. We hebben de zwarte Renault weer. Hoe lang zijn die geweest? Kleine drie kwartier. Stinkt hier wel naar lumpia zeg. Die wallen blijft nog dagen hangen. Wees blij dat ik geen boerenkool eet. Boerenkool ruikt lekker, maar nou, als je het eet, maar als je het kookt, dan ruikt het naar stroom komt door al die mest die ze eroverheen gekraakt hebben. Dat is de rode Peugeot. Kijk, daar gaat hij. Ook drie kwartier? Bijna. Ik geloof dat we ze nu allemaal af en aan hebben zien rijden. Die grijze Mercedes, is die al geweest? Mm, of niet. Mm. Mm. Mm. Mm. Zeg. Mm. Vertel eens. Waarom doen jullie zo ijzig tegen elkaar? Jullie? Nou, Jacqueline, en jij? Ik weet niet waar je het over hebt, Cor. Daar is de Mercedes. Wat denk je? Zullen we een kansje wagen? Nou, er komt geen andere wagen meer. Als het goed is, hebben we drie kwartier. Armin? Uh, heb je Willems al gesproken? Nog niet. Waarom bel je dan? Ik ben gebeld. Door Willemsen? Of door de Jugo's? Uh, door Eddy Lagarde. En daarom bel je mij? Ik denk dat ze iets van me wil. Jammer voor haar. Huh? Je bent toch... Uh... Ik bedoel, ze wil geld. Geld? Van ja... Oh, oh wacht even. Jij denkt die Joegoslaven zitten achter haven aan, dan zal Eddie Lagarde dat ook wel doen. Is dat zo? Nou, helemaal zeker kun je nooit zijn in dit leven. Luister Armin, als ik wegval, dan... Als ik dan... wegval? Worden we pathetisch? Als ik wegval, is die lucratieve deal via Guernsey ook kapot. Je maakt je druk om niks. W wat moet ik doen als die uh, Lagarde weer belt? Kijken wat ze wil. Relax man, ze komt niet uit de balkan. Het is een vrouw. Desnoods is zet je voor één keer over je geaardheid heen. Hoe doe ik dat toch, hè? En wat als ze nou eerder terugkomen? Hoe vaak hebben we ze nou niet in en uit zien gaan? Elke keer was het zo'n drie kwartier. Nou, laten ze voor de verandering een kwartiertje sneller zijn. Zij zei licht en dan was licht. Maar nou? Gewoon in de bumper dat die. Aan de binnenkant. Knappe jongen die hem ziet zitten. Stilus. Oh shit! Licht uit. ga ja, eens vliegen man na nou, kom William. Uh, staat er nog iemand op het antwoordapparaat? Als het lampje knippert. Ach, ja. Dag, meneer Trompenberg. Eddie Lagarde. Nog maar een keer. Ik zou graag een afspraak maken. Als het u schikt, kom ik vrijdag langs. Doe ik dat? Die mevrouw Lagarde. Wat is daarmee? Die behoort toch tot hetzelfde milieu als Armin Oost? Mm -hmm. Misschien moet je toch eens contact gaan zoeken met de politie. <laughs> nou, dat was ik net van plan. Thunderbirds are go! Hè? Wat? Kijk jij nooit televisie? <laughs> Natuurlijk niet. Jij komt uit Friesland. En die hadden nog geen televisie toen. Thunderbirds? Lady Penelope? Zeg me niks, nee. Die hadden dit ook. Naast nog de nodige andere dingen. Mooi geluid. Wat? Bliep, bliep. Vind ik een mooi geluid. Kijk even op het scherm, collega. Waar zijn wij nu? Uh, voorbij Eindhoven. En die Mercedes is al? Bij Weert. Juist. Moeten we onze vrienden uit Maastricht niet eens in zijn? Eerst zie je elkaar nooit en dan loop je elkaar om de havenklap tegen het lijf. Ja, lachen. Zeg het dus. Heeft ene Sherman Cordelia contact met de politie? Contact. Werkt hij voor jullie? Dat is toch die man uh, met die sportschool, toch? Ja. Nee, die werkt niet voor ons. Niet? Nee. Cordelia handelde vroeger wel. Harsh. Alvetamine, anabolen, de hele flikkers zooi. Maar nee, daar hebben wij geen contact mee. Nooit gehad. Zeg, jij uh, werkt toch voor Armin? En, heb je daar opeens iets op tegen? Nee, nee, maar ik vroeg me af: uh, zijn er ook rechercheurs die voor Lagarde werken? Of, of voor de Joegoslaven? Waarom vraag je dat aan mij? Zijn er nog rechercheurs die voor de overheid werken? Geef dat geld nou maar. Cor van Rijn, ja. Amsterdam, ja, maar nu uitgeleend. Samen met mijn collega Wietse Hofstra, ja. Aan het NGM, ja. Zeg, mannen, we hebben iets voor jullie. Er is een grijze Mercedes onderweg met nummerplaat ZM2938. ZM, ja. Zonder morren. Die is vermoedelijk onderweg naar Maastricht... om daar een flinke lading hasje aan de man te brengen. Hoe weet je eigenlijk dat al die hash hier naartoe komt? Politiewerk, collega. En ik ga al die tijd achter die Mercedes aangereden. Op een kilometer afstand, ja. Charles, oh? waar zijn ze nu? Wij zien ze nergens. Over. We zijn ze kwijt. Sorry. Ze zijn aan de overkant van de Maas. Al waren we met grotere zaken bezig, af en toe moet je iets kunnen afronden. Handboeien horen klikken. Anders bezwijk je onder de druk van het hogere doel. Ga je twijfelen aan jezelf. Oh. Hier hou ik nou van. Jij niet? Oké, okay, rustig naar buiten. Oh rustig, nee, nee, Rustig. Man. Wat moet jullie man? Handen bouwen. Nee, nee, nee. Handen bouwen. Nee, nee, nee. Handen, handen, handen omhoog. We we handen omhoog! Handen bouwen. Wat Rustig. Handen bouwen. Handen aangehouden! Handen bouwen. Handen bouwen. Handen bouwen. Handen bouwen. Handen bouwen. Handen bouwen. Handen kijk jullie alle zeg. Dat is mooi werk, mannen. Graag gedaan, hè? En daar gaan wij breed brengen, reken maar. Zo hoor ik het graag, collega. En ik denk dat we deze keer niet bang hoeven te zijn... dat deze hasje over een paar weken in het Amsterdamse opduikt. Zijn die twee limbo's gepakt? Met het spul? Kut, ja. Kut met peren. Kunnen die klootzakken dan helemaal niks? En dan hopen dat ze hun bek houden. Nee. En? Moet je niet zingen. Ik heb voor vandaag genoeg gezongen. Maar ik volg je wat. Oh, dat is me dan zeker ontgaan. Ik zei en. Dat lijkt me een duidelijke vraag. Nee. Wat nee. Even niet gisteren, vriend. Nee, de Amsterdamse politie heeft geen contacten met Sherman Cordelia. Hij schijnt vroeger wel gehandeld te hebben. Verder niks? Verder niks, jij wel? Laten wij nu even afspreken voor de toekomst, die nu begint. Jij stelt mij geen vragen. Goed. En als ik iets wil vragen? Dan vraag je dat gewoon. Maar we gaan niet gis doen of zo. Ik doe gis. Jij niet. Goed. Een vraag dan. Wat ga je aan de Jugo's doen? Kijk, dat is nou een normale vraag. De Jugo's. Ja? Wat ga je eraan doen? Dat zul je wel zien. Geduld.